Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het onderwijs dat wordt gegeven op de Alfitra Moskee-school in Utrecht heeft allerlei trekken van dat van een secte. Dat zegt het Verwij Jonker Onderzoeksinstituut. Alfitra zet niet actief aan tot radicalisering of geweld, maar de school kan daartoe wel inspireren. In 2016 noemde het instituut de lessen van Alfitra nog pedagogisch verantwoord, maar nu staat in een nieuw rapport dat de moskee kinderen leert om zich af te sluiten van de Nederlandse samenleving. Ze leren afstand te houden tot alles wat niet-islamitisch is en de wereld wordt strak ingedeeld in goed en fout. Een politieagent die vorig jaar een verdachte doodschoot, wordt niet vervolgd. Een jongen van 18 probeerde oktober vorig jaar in Delft samen met een andere verdachte vanaf een scooter op coffeeshop The Gamer te schieten. Toen ze er vandoor gingen, loste de politie schoten op hen. De bijrijder werd geraakt en overleed kort daarna in het ziekenhuis. De bestuurder werd later aangehouden. Het schieten was gerechtvaardigd, volgens het OM, omdat de agent dacht dat de jongen op hem wilde schieten. En ook bleek het slachtoffer te zijn geraakt door een kogel die was afgeketst. En de rechtbank in Den Haag heeft drie agenten vrijgesproken die terecht stonden voor het mishandelen van een arrestant en voor het afleggen van valse verklaringen. De agenten hielden vorig jaar een man aan die mensen in een café sloeg en met wapens bedreigde. Hij werd in zijn been gebeten door een politiehond. Op het politiebureau zou een van de agenten later opzettelijk op hetzelfde been zijn gaan staan. Volgens de rechter is dat niet bewezen. De rechtbank oordeelt verder dat er wel fouten zaten in de verklaringen, maar denkt dat dat waarschijnlijk kwam door stress. Het weer, in de kustgebieden nog wat buien, in het binnenland wisselend bewolkt en wat meer zon. Het is rond de 18 graden geworden. Vanavond op meer plaatsen regen en kans op onweer. Het weekende is wisselvallig met veel regen en maximaal van 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 50 kilometer file. De volgende files leveren meer dan 10 minuten oponthoud op. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Maarsen... 5 kilometer en een kwartier vertraging. En op de A7 horen Zürich bij Kornwerderzand 10 minuten tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Shot in the I like to make this cruise and see how some muscles and apples in the funk to ring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 www.zfmzandvoort.nl